11 uur. Joboot met het NOS Journaal. Van de vijf gewonden van het busongeluk in Portugal die nog in het ziekenhuis liggen... worden er vanmiddag twee met een ambulancevliegtuig naar Nederland gebracht. Dat meldt de Nederlandse hulpverleningsorganisatie SOS International. Morgen komen de andere drie gewonden naar ons land. Hun toestand is stabiel genoeg om ze te vervoeren, zegt een woordvoerder. Het busongeluk woensdagavond aan de Algarve heeft vier Nederlanders het leven gekost. De stoffelijke overschotten komen begin volgende week naar Nederland. De PVV krijgt in de Tweede Kamer amper steun voor de moties die ze indient. En dat zijn er het afgelopen jaar ruim 300 geweest. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de uitspraak van partijleider Wilders over minder Marokkanen... op de avond na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014... worden moties van de PVV nauwelijks door andere partijen ondertekend. De PvdA gaf meteen na de omstreden uitspraak aan... tegen alle PVV-moties te stemmen en heeft zich daar ook aan gehouden. Ook de VVD en SP hebben sindsdien geen enkele PVV-motie ondertekend. In België is er sprake van een cordon sanitaire rond het Vlaams Blok... maar PvdA, VVD en SP ontkennen dat dat hier ook geldt voor de PVV. In New York is de Amerikaanse schrijver James Salter overleden. Hij was vooral bekend van zijn roman Lichtjaren... over een huwelijk dat uiteenvalt na twintig jaar. Ook had hij op hoge leeftijd nog succes met het boek Alles wat is. Daarvan zijn in Nederland tienduizend exemplaren verkocht...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 En met Harum, White Shade of Pale. We hebben een inbreker hier, Patrick Berg. Oh, <laughs> Patrick uh, komt heel even, want hij moet snel weer terug uh, naar zijn business. Uh, Vertel over gisteren. Patrick, een doorslaand succes. Ja. Mogen we het zo noemen? Nou Jij ja, ja, uh, zit te glunderen <laughs> helemaal. Nee, dus weet je in het begin. En, uh, het, het is natuurlijk de eerste keer. Uh, de... Uh,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 Ik zal er vast veel vergeten op te noemen. Maar die, die samenhorigheid die je dan weer even proeft in het dorp. Ja, ja ik heb even rondgekeken. Ja, en inderdaad, was heel, heel veel vrijwilligers Met hekken, vlaggetjes ja. en nou ja, van alles ja. bezig. Ja, ja. Om het, in, het deed me even een klein beetje, denken aan vroeger de tram. Met die schapenhokken. Nou, oh, dat ja, oh, ja, ja. Nou, het was het hele plein, ja, dit was, één schapenhok. Daar was dit, daar was dit, dit was... evenement voor bedoeld. De mensen moesten eens een haring in het tonnetje gaan, uh, gaan zitten. Dus ja. vandaar dat we die hekken expres hebben neergezet. Ja. Ik dat gelukt is dat ik de krant heb gelezen vanmorgen. Okay, nou ja, dus, je dus ziet uh, het, hè? He? Ja, het staat in het Haarlemse Dagblad. Ja. Met een dus, ja. leuke foto. Ja. En uh, het waren de 1500, hè? Ja, de Leo Miesbeek, die had er 1530 op zijn klok. De andere 1527 en de notaris 1500. Nou, daar heb ik een hand op gegeven. Ja. Ik denk, dat doen we het volgens Daar gaan we niet over. Ik denk, ga ze niet weer hertellen. Dat, uh... ja. Ja. Het, nou, uh, het is fantastisch. Het was, uh, was ja. super geslaagd. Dus, ja. uh, ja, het okay. was en het was super gezellig met collega's te doen. Na afloop uh, negen 9 uur in Melo's zijn uh, de visboeren weer. Uh, de meeste overigens zijn toen uh, naar Melloos gekomen en hebben we gezellig nagebordeld, ja, biertje ja. gedaan. Uh... Ja. En dat is ook en dat leuk, is met leuk alle. om het ja. met z'n allen te doen. Mm. Als je ook ziet dat uh, het, het, het stalletje van uh, Bout van den Burg, die had uh, mm. een paar dames meegenomen er naartoe. Die op het moment van happen staan, die dames te zingen, zo'n plezier hadden ze erin. Uh, ja, ja. Uh, ja. Uh, Vis van Flor die was er met, uh, met zijn kinderen, met zijn hele gezin uh, vol, uh, vol aan het weggeven. Adi ah, Guit, die lekker mm. meedeed. Ja. Weet je allemaal ja, ja, ja. visboeren ja. vonden het geweldig. Ja, ja, ja. En, en dat was leuk om, om dit met dit evenement ook te doen. Dat dat ik zie dat ik met de collega's dit heb neer kunnen zetten. Ja. Dat was leuk. Goed. Ga jij lekker je kopje koffie opdrinken en, en weer naar de business? En een beetje Succes. Ja. Ja. Nou jij ook. Okay, dankjewel. Goed. Naast Patrick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 De ook... kern hiervan is: ga die regelgeving daar ook op aanpassen. Is dat ook het glaasje korenwijn bij een nieuwe haring? Ja, dat zou het maar zo kunnen zijn. Ja. Ja. Nou, van die extra, ja. extra dingen. Ja, ja het is horeca. Um, allebei weliswaar, de haring oh, stalt. Maar ja. het is wel natte horeca. Ja. Uh, voor wat betreft score maar dan ja. komt iemand aan. Ja. Ja. Ja, je, je, je hebt me toch al geïntroduceerd als een inbreker, dus dan grijp ik het wel deze. Maar zonder deregulering was het pop-up evenement van gisteren ook niet zo'n succes geworden. Nee. Want uh, we hebben spandoek kunnen ophangen op de muziektent. Zonder de, zon, als we de regelgeving hadden gedaan, Dat was die niet spandoek ge niet geweggehouden. Nee. Uh, we hebben geen. Uh,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 Hartstikke goed. Maar het is een heel mooi streven. Ja, en dat is uh, buiten of, of met medewerking van ondernemersvereniging Zandvoort, ik noem maar wat. Ja, De, goed, goed dat u het zegt. De ondernemersverenigingen die gaan morgen om half twee in Laurel en Hardy... Een handtekening zetten onder dit convenant. Dan hebben we het over uh, Koninklijke Horka Nederland. Uh, de Vereniging van de Strandpachters, de ondernemersvereniging Zandvoort, Peter Tromp als voorzitter ja. zal het doen. Vet- en standplaatshouders, Alain Berg zal dat ja. doen. Ja. De vereniging Bedrijven Terrein Zandvoort. Oh ja. Niet te vergeten, hartstikke belangrijk, ja, ja, ja. dat zijn mannen en vrouwen die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 Ik denk dat uh, jij nog wel uitgenodigd gaat worden om eens eventjes na een evaluatie uh, oh, ook ja. hier te Hij vertellen. Hij weet ons wel te vinden. Wat <laughs> hebben jullie uh, zo uitgespookt en wat ja. was het ja. resultaat ervan? jazeker. Ja, okay. Hartstikke goed. En ik wil jullie van harte uitnodigen, net zoals de luisteraars, om morgen dus om half twee...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 Dankjewel Pascal. Goed, wij gaan verder uh, met Lou Reed, A Perfect Day. Nou, dat is het ook. Hè. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.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 Perfect day. Het uh, is een perfect day uh, ook voor de 50-jarige Lions, denk ik. Bij ons zitten uh, Gerbrand Ter Brugge en Gerjo Scheringa. Welkom, heren. Dank u wel. 50 jaar Lions. Nou, wat zijn de Lions? Hey, dat... We maakten net een grapje cognac en sigaren. <laughs> <laughs> maar dat is het niet echt, hè? Oh, uh, het is wel <laughs> lekker. Ook. maar ook. Ook zeker ook lekker. ook. Okay. <laughs>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 wij hebben dan een vergadering. Eh, Lions Zandvoort bestaat inderdaad 50 jaar. Twee weken geleden ook, ook groots gevierd. En eh, dus opgericht in 1965. En eh, de Lions beijvert zich om evenementen te organiseren in de naaste omgeving. Dat is in, in Zandvoort en omgeving. En de nette opbrengsten van die activiteiten die stoppen wij in de stichting. Stichting Lions helpt. Kinderen en vanuit die stichting worden allerlei uh, evenementen ondersteund die met kinderen in nood of kinderen in achterstandssituaties uh, uh, bevinden. Even kort vraag dus door: is dat jullie keuze? Kinderen alleen? Ja, ja. want ja. wij zijn. Lions breder, ja, de Lions gaan breder. Dat, dat, ja, de Lions gaan breder. Iedere Lionsclub uh, kan dat voor zichzelf bepalen. Uh, ja. Er is al uh, in de vroegtijdstadium, ik meen in de jaren zeventig, een stichting opgericht. Uh, waarin de opbrengsten van die evenementen daarin in worden gedaan. En die worden ook vanuit die stichting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 De normale gang van zaken is, je, je, je, je, wordt, je wordt door andere leden gevraagd en, uh, en uh, voorgedragen. Nou, wat u zei, dat zijn ook hele gewone mensen. En, en, maar dat kunnen, nogmaals, kan uit verschillende beroepsgroepen uh, zijn. Maar je, je, je wordt gevraagd en dan word je voorgedragen. Maar het is, is niet zo dat je, uh, dat je uh, bijvoorbeeld rijk moet zijn, om het zo maar eens te ze zeggen. Nee, absoluut. Niet. Dat een, nee, want nee. Er, dat, nee. Nee, is, dat heeft er niks heeft mee, te er mee te maken. Dat heeft er niks mee te maken. En dat uh, imago hangt er soms nog ja, wel eens omheen. daarom. Geheel ja. ten onrechte denken wij. Ja. Wij kijken naar wat zijn leuke mensen.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 Ja, je vraagt mensen waarvan je verwacht dat ze een bijdrage kunnen ja, leveren Omdat ja. ze bepaalde vaardigheden hebben. Nou, dat is misschien wat, wat Geo net zei. We hebben verschillende beroepsgroepen. Het is natuurlijk leuk als je een groep hebt met mensen die verschillende dingen kunnen. Want dan ja. kun je met elkaar ja, ontzettend veel. Ja, ja, ja, ja. ja. En de een kan beter organiseren. De ander kan beter administreren. En zo kom je bij elkaar. Ja. En zo hebben we ook dit jaar zeg maar, het, het lustrumjaar ingeluid met elkaar. Met een groep van zes mensen. Om om er een leuk jaar van te maken... Ja. maar ook om er iets van te maken voor het goede doel. He, ja. Dus niet alleen ja. maar feest vieren. Ja. Uh, het een Lustrumjaar geeft ook weer een beetje verplichting... om uh, je te laten zien voor, voor de gemeenschap. Voor de medemens, ja. Jullie ja. ja. ja. hebben ja. wat vaste activiteiten. Ik ken daarvan de bridge, Lisa ja. Bridge. Ja. Klopt, ja. dat is ja. ook een van de activiteiten. In, ja. in de café zo uh, ja. en dergelijke. Ja. Hebben jullie meerdere vaste activiteiten in Zandvoort? Ja, ja. we hebben één keer per jaar ook een golftoernooi. We hebben een bridge uh, toernooi inderdaad... Ja. Uh, ik begrijp dat u daar dus uh, vervent aan deelneemt, of in ieder geval het kent. Niet, maar ik ben slachtoffer daarvan. Slachtoffer. Mijn vrouw, mijn vrouw doet het, dus ik... Uh. Ja, ja, nee, ja. Nou, ja nou, dan ben ik nog wel benieuwd wat, welke slachtoffer uw zich dan heeft uh, gevoeld. Maar uh, nee, zo zijn er zijn verschillende evenementen. Uh, en uh, nou, dat is ook wat, wat, wat Gerbrand uh, wil toelichten. Vandaag hebben we ook een, uh, een mooi evenement uh, ja. op het strand. Ja. Oh, dat is vandaag. Dat is vanmiddag. Overmiddag. Oh, oh, start om drie uur. Mm -hmm. uh, Vogelstrand. Ja.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 Dus iedereen in Zandvoort die zin heeft in een glaasje witte of rode wijn uit verschillende gebieden van de wereld. Van harte Mooi. welkom. Nog even waar en hoe laat. Ja? Het is drie uur in Vogelsstrand. Okay. Bij Vogels. Ja, ja bij okay. Vogels. Okay. Okay. Goed. Vanaf drie uur. Maar we uh, net even gehind naar een cultuur. Ja, ja we beach, hebben he? ook ja, nog ook een andere CATB, het Culture T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 dan kan je dineren en dat diner wordt geladeerd door optredens, door stand-up comedians. Dus na elke gang heb je een optreden. Ja, ik heb het wel gezien. Dus en dat is, is ontzettend leuk. Ontzettend ja, leuk. Is leuk. Uh, dit jaar is het voor de vijfde keer. Dus ook daar zou ik u en de luisteraar uh, voor willen uitnodigen. Uh, <laughs> no. Zondag 4 oktober. Uh, nogmaals, u krijgt een heerlijke diner.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 En uh, de derde, dat moet ik nog even kijken, maar dat, uh, het, zijn altijd, het is een, een gemelleerd gezelschap uh, van mensen. Het kunnen stand-up comedians zijn, mm -hmm. het kunnen mensen die iets, uh, iets leuks uh, doen. Het is altijd ontzettend leuk. Uh, de reacties zijn altijd ja. uh, ja, enorm. Het is heel bijzonder. Ja, en het is uh, de, uh, ja, voor 75 euro heb je dus en de hele avond een heerlijk diner ja. met leuke optredens. Dus, uh,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 Het kan alleen, wel, wij, het kan ja, wel. Kan wel. Ja, kan. Ja. Okay. Goed. Dus uh, nee, wij hebben dan een uh, commissie, dus iedere evenement heeft een commissie, ja. en die mensen zetten zich daar uh, voor, voor is in. Is dat een mannetje of vijf ja. of zes? Een mannetje ja. of vijf, zes, ja. ja. ja. ja. ja. ja. En die, uh, die organiseren zo'n evenement van voor, voor naar achter, dus we hebben wel natuurlijk mensen die we daar bij inhuren. Hm. We hebben de, de Schouwburg Haarlem en het evenementenbureau, wat daar ook uh, bij hoort, die schakelen daar ook bij in, maar het wordt door onszelf allemaal gegeven. En wat Gerbrand zei, ja, de ene is iets beter in het organiseren, ja. Ja, of die dat heeft een ander netwerken en andere administreren. Dus dat, dat wordt door onszelf allemaal. En dan wordt ook verwacht dat je daar actief bij uh, betrokken bent. Ja, ja. Bedoel, ja, hebben jullie ook te maken met vergunningen? Of, of hebben jullie dat soort evenementen waar geen vergunningen voor nodig zijn? Um, nou, daarover vraagt u mij even. Uh, wij doen alles hier op het strand. Ja, dus ja. de vergunningen gaat vaak via, via de strandtent. Ja. Ja. En, uh, en uh, daarover vraagt u mij even of wij daar zelf... Uh, nou ja, als je hier binnen de voorwaarden houdt half ja, twaalf, ja, dan de niks aan nee, dus dat uh, wij doen geen rare dingen of uh, of anders in, dus nee, uh, nee, zoals hier we net even Patrick met zijn haring, ja, ja, ja, nou deze keer was geen vergunning nodig, maar normaal heb je medewerking van de gemeente ja. nodig, vergunningen ja. nodig, hekken zetten. Daar kijken we in. wel naar, hè, en dat ja, was natuurlijk het, voorste, ja, het ja, voordeel, veiligheid. Het, ja, ja. Het voordeel ja. nu om het bij een bestaande strandtent te doen, dat het en mocht het nou vanmiddag gaan regenen dan Wordt de, de proeverij binnengehouden. Ja. Okay. En eh, we hopen natuurlijk dat het een beetje opklaart. Dat je buiten ook je ja, glaasje dat is kunt leuker. genieten. Ja. Ja. Ja. En misschien nog even ook terugkomen op wat, wat Geo zei. Ja. De lol van een uh, Lions Club of bezig zijn met zo'n club. Is ook dingen inderdaad zelf doen. He, niet, ja. niet, niet, niet wegmanagen of iemand anders laten doen. Dus je bent toch die tijd naast je baan. Ben je er toch aan kwijt om ja. met elkaar iets zeg maar, van de grond te trekken. Ja, en, ja. Dat, en als het dan lukt. He, en het dat is, een is en je ja, verdient er ja. geld mee. Ja. wat je kunt doneren direct aan het goede doel. dan is dat ontzettend bevredigend. Ja, ja Absoluut, dat ja. is het uiteindelijke doel. Het goede doel. Het goede doel. Ja, ja, ja Daarvoor ja. doe je het. Daarvoor doe je daar een hebt saldo. heel uh, geeft ja. heel veel voldoening. Ja. Ja, mag ik dat, klopt. Nemen. Ja. dat klopt. En dan hebben jullie ook een commissie. die uitzoekt waar dat geld naartoe gaat. Op een gegeven ja, dus, moment ja. vanuit het fonds. De, de, dus de, de stichting Lions helpt uh, kinderen. Ja. Door de 40 jaar ja. hebben we al iets van uh, 700.000 euro. Wauw. Ja, uh, ja dus, hè, dus 50 jaar, maar 40 jaar dat, dat de stichting dat is. is 700.000 uh, uh, euro. euro. En daar is ook een, uh, de commissie over, uh, van, van de stichting. Dus wij kunnen als leden zelf goede doelen uh, aanreiken die zelf wel binnen dat, ja. binnen dat kader van stichting helpt, uh, kinderen ligt. En dan wordt dan besloten waar het aan wordt. Uh, het zijn vaak kleinschalige. Dus niet ja. heel grootschalige, het zijn kleinschalige dingen. Dat kan hier in een vertrouwde omgeving zijn, Zandvoort, Haarlem en Omstreken, of daarbuiten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 organiseren en met elkaar proberen ja, dan ja. iets ja. op te zetten. En liefst ook een wat groter event. Ja. En, en dat kunnen we doordat wij die stichting hebben en zolang bestaan en zeg maar een, een, een, wat achter de hand hebben, kunnen we dat ook, we dat ook altijd zo doen. Ja. En zit u aan uw top met de leden van de Lions? Of kunnen er altijd mensen zich nog Nee, aan... ze moeten ja, ja, ja, oké, okay, maar, maar Ze maar, moeten gevraagd ja, worden. Ja, maar, ja. Maar, dus dag, we hebben nu ongeveer 37 leden. Ja. Hangt natuurlijk een beetje af ook van hoe druk mensen zijn ja.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 Want we gaan naar klassiek toe. Dus Leonard Burns zien met de uh, West Side Story Maria. Nou ja. Oké. Okay. Hartstikke, Hartstikke bedankt.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 dus ah. vandaag dat ik daar even op terugkom. Ja. Zou Zich, nou Simon, Zou zullen we eerst eens komen? kijken hoe we met de centjes uitkomen voordat we verder gaan? Nee. Dat bleek dus niet te lukken. Nee, nee. Maar, maar je weet het vandaar. nooit Peter. Nee, je weet het nooit. Goed Peter, classic concert. Ja? Nou. we Zullen maar uh, bij de kop pakken het, uh, morgen het concert. de eerste Morgen het concert, zondag 21 juni. Ja.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 Ja. Ja. Nee, Rimsky <laughs> heet die. Rimsky. Korsakov is die. ja. Korsakov, ja. Die andere, dat was zijn broer. Ja. Ja. En, uh, uh, maar uh, Andrische heeft ook hele mooie muziek geschreven. Ja. Die ook goed in het gehoor ligt. Ja. En uh, uh, wat belangrijk is, is dat wij... Dat is een Nederlandse... Uh, uh, dat is een uh, Nederlandse ja, componist, ja. Ja. ja. En uh, wat belangrijk is, is dat wij naar diversiteit uh, streven. En... Uh,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 Op het moment dat je dit soort orkesten uitnodigt, zoals morgen, is het zo dat je 60 koorleden krijgt. Dan weet je al dat er 100 mensen van die koorleden, familieleden, nee, in die kerk komen. Nee. Dus de 100 mensen zijn al binnen. Ja. Als we dat iedere keer zouden doen, dan zouden dan we, zit uh, altijd vol. ja, dan ja. zitten we altijd ja. vol en dan zouden we uit de kosten komen. Ja.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 Maar goed, in december is het uh, sluiten met de uh, staar. 120 ja. mannen in de Gratenkerk. Ja. Dus en, is dat uh, van tevoren kaart Dat is van tevoren kaart verkoop. Dat is geen 5 euro, dat zal 20 euro worden. Ja. Ja. En uh, uh, we hopen uh, 300, 350, 400 kaarten ja. te kunnen verkopen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Bij uh, Trump en Bruna? Bij Trump en Bruna, bij de bekende <laughs> voorbeelden, VVV oh, nee. en... Uh, daar zijn we eigenlijk niet zo bang voor. Nee, de staaf nee, verkoopt, gaat over, zich, gaat de verkoopt zichzelf. Komen, ja. En 20 december is natuurlijk een prachtige datum. Ja. Iedereen is in Prachtig, kerstsfeer. Ja. En... Uh,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 Ik stel graag voor om in 2015 uh, het laatste concert, het kerstconcert, nou, te mogen organiseren. Wat vind je daarvan? Ja, ja, dat toch... Voel me vreerd. Voel me vreerd. Ja. Ja. Ja. Ik moet hem met het bestuur overleggen, maar ga er me vanuit dat het goed is. Ja, is mooi. Okay, goed. Ja. mooi. Peter, we zijn aan de tijd. Uh, nog even, even. morgen. Ja. Morgen drie half uur. Drie uur. Kerk open half drie.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 Peter, bedankt dat je wilde komen. Dank je wel. Je hebt het heel druk in, uh, in de zaak. Ook nog, ja. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel, Peter. Alsjeblieft. Goed, wij gaan uh, door met de agenda, ja, Gerrie, want we zijn bijna best aan het einde. is veel, hè, uh, Wat ja, gaan we doen? Ja, dat is best veel. Ik, ik stel ook voor om te beginnen bij morgen, ja. 20 juni. Vandaag weten we wel ja. wat er gaande is. Het is vandaag 20 juni, hè? Uh, sorry, uh, ja. vandaag verder. Ja, ja. Uh, de Amsterdamse Middag bij Plano. Ja, dat is vanmiddag. Ja, om 1 uur. Dat is ook heel leuk. Uh, dan is er in Brussel aan Zee ook allerlei uh, workshops en activiteiten. Uh, ook in het kader van pop-up. Uh, live achter de bar op het Gasthuisplein vanmiddag ja. vanaf 4 uur. Uh, ook de uh, beach... Uh...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 Het Wouter Kiers Quintet. En het begint vanaf 4 uur smiddags. Nou ja, zoals gezegd, concert. Ja. Uh, morgen in de kerk ja. om uh, half drie uh, gaat de deur open. Ja, en dan is volgende week 23 tot 26 juni de Fiets Vierdaagse weer in Zandvoort. Die uh, begint uh, de 23ste. Ja. En uh, tot slot. Uh, we hebben een hele agenda. Ja, verder, Maar uh, ja, ja. dat komt uh, volgende week. Tot slot. Uh, de filmclub Simon van Kolm heeft. Ja ik wist even antwoord. niet wat, wat er kwam. Weer een klassieke film altijd, in ieder geval. Ja, en dat begint om uh, half, half acht. Avond. Goed. Rest ons uh, nog om uh, Ja, hoog. te We gaan bedanken. Hoogland bedanken. Voor de koffie, de thee en het water. Nee. We bedanken Quinten Brouwer. Onze nieuwe technicus. Die... Uh, ons heeft uh, door deze uitzending heeft heeft, uh, geholpen. Samen met uh, Marcus van Dam op de achtergrond. Uh, we bedanken de redactie. Uh, Yvonne Roosendaal, uh, Gert van Kuik. En uh, Gerry Rutte. En ik zei het, de gek. <laughs> uh, en Don de Grebber, mijn medepresentator. Ja, Dankjewel Don. En, en dezelfde Gerry Rutte. Gerrie de, ja, uh, ging het ging was een uit. leuke uitzending. Ja, denk ik wel. En we gaan eruit met de Rolling Stones. Uh, Sympathy for the devil.